Branden zijn de ergste in de geschiedenis van Colorado. Het is al tijden erg droog in het midden en westen van de VS. Ook in New Mexico, Oregon en Californië woeden bosbranden. Dichter Henk Esther is uitgeroepen tot beste debuterende dichter van het afgelopen jaar. Op het Poetry International Festival in Rotterdam kreeg hij de C. Budding prijs uitgereikt. Esther kreeg de prijs van 1200 euro voor zijn bundel Bijgeluiden...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 Laten we iets gaan doen met vragen en met antwoorden. Het is weer zover. Nachtzuster van Omrop Max op Radio 1. Het programma dat wordt samengesteld door jou. Jij bepaalt waar het over gaat. Namelijk door te bellen naar 0800-1121 met wat voor vraag dan ook. Is er iets wat je je afvraagt waarvan je denkt... Van God, zou het zou toch handig zijn als er een groepje mensen was... dat ik een keertje kon peilen of ze misschien een antwoord weten? Nou, dit is het moment. 0800-1121. Of even mailen naar nachtzusterapens op dat kan ook. Twitteren via nachtzuster of uh, uh, chatten via omroepmax.nl slash nachtzuster. Links in scherm eventjes de chat aanklikken. En voordat je het weet uh, ben je in gesprek met allemaal andere mensen... die hetzelfde programma volgen. En like me alsjeblieft op Facebook. Ik weet niet wat er dan gebeurt, maar het schijnt heel prettig te zijn als veel mensen dat doen. Dus doe het vooral via facebook.com slash nachtzuster. Maar de kortste weg blijft nog altijd 0800-1121. <tied>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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht zuster, doe iets aan Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, ik de morgen. Nacht zuster, iets aan de pijn. Ik zonder jou beginnen, nacht zuster. Ik brand van binnen, nacht zuster. Doe iets van de pijn, nacht zuster. Al ben ik zonder oude zorgen, nacht zuster. Hal ik de morgen, nacht zuster. Doe iets van de pijn, oh. nacht zuster. Auw, oh. oh. nacht zuster. Auw, oh. pijn, pijn, pijn. nacht zuster. Oh. Nachtja, nachtja, nachtja, nachtja, the Nachtzuster heet het liedje en het is van een beentje dat Doe Maar heet. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt gebruiken... om je vraag te stellen of zo dadelijk een antwoord te geven... mocht je deskundig zijn op het gebied dat ter sprake komt. Klaas, nacht. Hallo. Ik, uh, ik, ik heb al een hele tijd de vraag op de lippen... waarom moet je verplicht Hans handsfree bellen? Ja. En waarom mag het in een vrachtwagen, de 27MC-bak, gewoon doorgaan. Want in wezen is dat precies hetzelfde. Je praat ook in dat ding en je hebt de ogen ook niet altijd op de weg. Ja. En dat vind ik, vind ik een beetje een rechtsongelijkheid. Hè. Mag dat dan? Hoe zeg je dat? Mag, mag dat dan? Het, via een bakkie communiceren in de vrachtwagen? Ja, zeker. Ja, zeker dat mag nog steeds. En kijk, als je naar een bakkie praat, nou ja, of een, nou ja, het is een microfoontje, dan ja. heb je toch ook niet alle aandacht, volgens mij, bij en ja, dat, ik, ik heb dat al heel lang. Ja, hoe kan het dan dat het met de telefoon nogmaals, hands-free, gewoon uh, verplichtgesteld wordt? En, en met die 7-MC. Uh, is dat niet zo? Ja, het is uh, volgens mij is het cabaretier uh, Ronald Goedemond die heeft daar een briljant stukje conference over. Okay. Dat uh, je mag niet met je telefoon tegen je oor tijdens het rijden. Maar je mag bijvoorbeeld, en dat, dat heb ik dus dan nu van hem hoor. Maar je mag bijvoorbeeld ook niet een blikje ragout tegen je oor houden op het moment dat je auto rijdt. Nee, nou ja, goed euh, kijken. Dus... In de vrachtwagen gebeuren de gekste dingen. Dat is gewoon waar. Ja, er zitten regelmatig chauffeurs met blikjes ragout, natuurlijk, in de vrachtwagen. Ja, er was van laatst op de Duitse tv dat de uh, Duitse uh, politie opgenomen. Die hebben een rijder dan met campus met zo'n camera erop. Ja. En uh, op een gegeven moment zagen ze dat de vrachtwagen een beetje begon te slingeren. En dan kunnen ze dus die camera zo instellen dat ze dus in die cabine kijken wat er gebeurt. En wat een of andere. Nou ja, sorry, maar dat was dus een. Iemand uit Letland of zo. Je ja. had, had een primusje tussen zijn benen en daar had je een pannetje op. Er <lacht> was je aan het eten komen. <lacht> nou, je moet je maar niet voorstellen. Ja. Of, of, ja. nee, maar ik bedoel, serieus, dan, dan moet je toch maar niet voor, tussen zo'n man of te voorzitter, zitten, want dan, dan, dan verongeluk je. Waar je hè? Ja. Maar ik, ik vind het. Ja, waar ja, dat... nou ja, ja, of juist niet hoor, dat denk ik soms ook wel eens. Ik denk die mensen die, die nog in hun, in hun hoofd halen. Om, om, om met een, met een primusje eten te gaan zitten. Ik had een collega die ging zich scheren... en die had een koffiezetautomaatje in de auto. En, maar dat zijn volgens mij de mensen die nooit ongelukken krijgen. Ja, het, het zou kunnen. Maar in nacht was de vraag... waarom is dat nooit verboden? En waarom is wel... Met, met gewoon met een mobiel, dat je dus en stream moet bellen. Ja, ja, nou, hartstikke goede vraag, Klaas. Ik, uh, ik uh, stel voor dat er eens even een vrachtwagenchauffeur, het liefst eentje met een uh, geladen vrachtwagen, belt naar 0800 1121 en dat even uitlegt. Ja, ik, ik, wist, ik, gun, ik, gun hun, ik gun hun dat nog wel. Nee, helemaal niet, Klaas. Maar het gaat mij <laughs> om verkeersveilig. Nee, is ook zo. Nee, het verbaast mij ook. Ik, dat, maar ik heb daar nooit zo over nagedacht, dus als iemand nee, daar nou, even... Ja. We wachten u af. 0800 1 1 1. Dankjewel voor de vraag, Klaas. Ja, dank, dankjewel, Oké, okay, dag. 0800 1121. Hans van Ree, goeie nacht. Hoi, Hallo. Hoe is het? Met mij is het goed. Hoe is het met jou? eldig Oh, eh, eldig. Uh, ja. Oh, een hele goede telefoonlijn ook. Gaat het niet goed? Oh, nee, je was even weg, Hans. Je moet, je moet wel onder het bed blijven liggen met je voet uit het zolderraampje. Oh, nee, ik zit gewoon op de bank. Ja, kijk, daar ga je al. Nou. Uh, wacht even, ik probeer wat anders. Oh ja, dan ben ik heel benieuwd wat, wat je dan ja. als... Ah, je 27 mc-bakkie. Ben ik nou beter? Ja, veel beter. Zeg het eens, Hans. Alright. Luister, ik snap iets niet in het, straf, in het strafrechtssysteem. Oh, ik denk, jee. Ik snap het, het. Het is me niet helemaal duidelijk. Mm -hmm. Mensen kunnen mensen tot wanhoop drijven. right? Mm, ja. Dat is en, een mogelijkheid. Uh, daar heb ik het idee van dat mensen soms dingen kunnen doen... Ja. Die, ...die tot strafbare feiten leiden. Right? Tot ja. moord en doodslag. En dan zijn ze in feite aangezet door anderen daardoor. Ja. Door, door emoties. Dat, dat komt toch regelmatig voor, heb ik het idee. Mm -hmm. uh, er wordt iemand gestraft of, of iemand is er al niet meer. En... Uh, ja, wordt, dan, wordt er dan niet verder op vervolgd. Goed, maar... De... De je giet de vraag in een iets wat um, ruime vorm. Ja, ja, ja. Ik kan wel cases erbij gaan benoemen. Maar nee, maar wat kun beetje... je proberen mij, want ik bedoel, ik ben nog steeds blond, gewoon de vraag duidelijk te maken? Nou, iemand drijft iemand tot wanhoop. Ja. Of mensen drijven elkaar tot wanhoop, ja. waardoor de iemand. Een verschrikkelijk iets uithaalt. Ja. Zal ik maar zeggen. En wordt dan. Wordt dan. Word dan die, die overgebleven partij. of. Of. of uh, uh, wordt die dan ook daarin betrokken? In, in een. In een zaak? Het wordt nu niet heel duidelijk op. Maar je bedoelt, uh, krijgen mensen die, die, die iets die uh, bijvoorbeeld geweld plegen een andere straf als ze daartoe uitgelokt worden? Nee, degene die uitlokt. Of die, die, of die ook straf krijgt? Stel nou eens, stel nou eens. Ja. Uh, een, uh, er valt in, uh, in een relatie een, uh, uh, iemand weg doordat hij je niet meer tegenop komt. Ja. ja. In hoeverre is die andere partij daar dan ook voor verantwoordelijk? Oh, ik probeer, je ik probeer echt met je mee te denken, Hans. Maar, ik vind het, uh, dat, dat, maar dat verschilt toch van geval tot geval? Ja, inderdaad. Maar wat, uh, kijk, ik, wat, wat je wel eens ziet, is dat er in echtscheidingen... Hmm. Ik ga er dan toch maar iets van benoemen. Uh, dat... Uh, uh, dat, de, dat de mensen, dat de doden vallen... en dat mensen zelfs kinderen meenemen mm -hmm. in de dood. Ja. Ja en, ja, en dan vraag ik me af... dan hebben allerlei oorzaken daartoe geleid... dat ja. iemand zoiets doet. Die, iemand is gewoon tot wanhoop gedreven. Ja, ja maar Hans... Je kan Hans, tot wanhoop Hans, gedreven, hè? Ja. Hans... Ja? de vraag is gewoon... Het, het is geen vraag. Het is eigenlijk... Het, want... Weet je, er zijn 2700 zaken die, waar dit verhaal op van toepassing zou kunnen zijn. En bij ja. de een is het anders dan bij de ander. Ja, dus ik, ik probeer niet. tot een praktische vraag te komen. Maar stel nu dat je, aan een, uh, dat, je, uh, dat je in één zin de vraag moet samenvatten. Hoe zou je dan de vraag stellen? Nou, uh, in het geval dat... Uh, dat er dus uh, strafbare feiten ontstaan doordat mensen elkaar tot wanhoop te mm -hmm. Wordt dat dan betrokken? Wordt dan, wordt dan die, andere, die, die, die, die andere partij die overblijft alsnog uh, daarvoor veroordeeld? Ja, ja. Ge of dat wel eens gebeurt, zou je dan uh, ja, af kunnen vragen? Ja, want ik kan me toch voorstellen als, als, als ik met, met, met een andere persoon uh, een knetterende ruzie heb waardoor je, waardoor je elkaar tot wanhoop drijft en de andere partij die haalt dan uh, ja, van, van dergelijke verschrikkelijke dingen uit. Mm -hmm. Die die niet meer kan navertellen, ja, dan zijn die mensen daar toch samen verantwoordelijk voor, neem ik aan. Ja. Je ziet dus ook in, in die rellen met, uh, dat schiet me nou in één keer zo met de binnen hoor. Mm -hmm. Half haren wordt afgebroken <laughs> ja. door, oh. door die, die ja. Facebook toestand. Ja. Daar worden ook meerdere mensen voor veroordeeld, die worden daarin betrokken. Dus ja. dat misschien niet een al te goed voorbeeld. <laughs> ja, nee. Ja. <laughs> maar ja, ik, ik vind het lastig om, om, om het te duidelijk... Uh, ik merk het. Te, uh, dat ligt volledig aan mij, hoor. Ja, daar, daar ga je mensen kwetsen misschien, weet je wel. Ja. En dat ja. wil ik dus, dat is dus iets wat ik absoluut niet wil. Ja, maar, maar ik, ik, ja, ik denk, Hans, dat... Eh, kijk, als er, stel nu dat er bij een, bij een echtscheiding ruzie ontstaat... en uh, de ene persoon doet de andere iets aan... Uh, dat degene die dan uh, zeg maar het strafbare feit pleegt... die kan natuurlijk altijd verzachtende omstandigheden aanvoeren. Aan ja, maar goed, als het dan niet over één persoon gaat... maar mm. er worden ook nog eens kinderen in betrokken... Ja. Ja, dan zijn toch eigenlijk beide partijen verantwoordelijk. een kan het niet meer navertellen... Ja, je, je, je, je probeert heel omslachtig het toch te hebben over die zaak met die jongetjes in Zeist, of niet? Nou, het is niet alleen die zaken. Nee, maar dat soort zaken, dat ja. Soort, dat soort zaken onder andere, ja. Ja. Snap je? Ja. Ja, of, of het wel eens ja, het gebeurt een dat... Uh, ja. Misschien dat vind ik ook, ook een beetje, beetje lastig, maar het ja. is iets wat me al lang bezighoudt eigenlijk. Waarom, ja... In hoeverre is die andere partij dan, denk ik, medeverantwoordelijk? Toch, je bent beide ouders, je kiest beide voor kinderen. Ja, maar dat verschilt natuurlijk, Hans, dat verschilt zo per zaak natuurlijk. Dat, dat, in het ene geval is iemand volledig slachtoffer... en in het andere geval heeft iemand de ander volledig over de rode geholpen. Toch? Ja, dat is... Ja, maar dan, die, dan zijn ze, dus, ze zijn dus alle twee duidelijk te ver gegaan. Nou ja, dat weet je niet. Je hebt toch geen idee wat zich heeft afgespeeld bij die mensen? Nou, ik heb het niet specifiek over die mensen. Nee, maar, de, de, maar nooit. Je weet toch nooit wat zich afspeelt bij mensen thuis achter, de, als de, achter gesloten deuren? En hoe vaak vinden er überhaupt uh, allerlei misdrijven plaats... dat die in feite door een ander aangezet worden? Ja. ja maar en in dat... hoeverre houdt een rechter... Daar rekening mee? Houdt hij daar überhaupt rekening mee? Ja, maar daar is, onze, daar is ons rechtssysteem op, uh, op, op ingericht, tenminste, dat hopen we dan maar, dat al dat soort zaken worden, worden, ja, worden ingezet tijdens een rechtszaak? Nou, Hans, ik, uh, volgens mij is je, je kwestie wel duidelijk. Het is alleen echt, denk ik, onwijs moeilijk om daar een eensluidend antwoord op te geven. Mocht kan je het iemand een het. Mocht je formuleren, Astrid? Nee. Vandaag? Nee, maar ik denk er wel even over na. Misschien dat het me straks lukt. Maar uh, de, in dit soort gevallen gebeurt het vaak dat er iemand zit te luisteren. Die denkt: van ja, nou, dit is toch heel logisch wat hij bedoelt en dit is het antwoord. En die belt nu naar 0800 1121 en dan komt het helemaal goed. Geweldig. Ja. Oké, okay, dankjewel de hè Hans. En een fijne uitzending nog. Hetzelfde, goeienacht. Hoi. Dag. Harry. Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen Harry. Goedemorgen, ik bel de. Uh, nou, dat die man het had over dat bakkie in die vrachtwagen. Ja. Ja. Nou, breng ze niet op een idee. Hoe bedoel je? Oh, dat, ze het, dat het strafbaar gesteld gaat worden. Ja, maar ze kunnen het denk ik niet strafbaar stellen, want het is enkel... Uh, je, hoeft, uh, je hoeft niet op een displaytje te kijken. Je hoeft, uh, je hoeft er verder niks aan te doen. Dus dat ding hangt, uh, dat ding hangt, hier, hangt hier voor me. En... Uh, je hoeft hem alleen maar te pakken, in te knijpen en meer hoef je niet te doen. Ja, ja, maar ik hoef ook echt alleen maar mijn telefoon te pakken en op een groen knopje te drukken. Ja, maar ja, dan moet je toch op dat knopje kijken. Maar ja, de, de wet is krom, je mag een navigatiesysteem mag je niet bedienen. Nee, nou ja, maar, je dat... mag wel een auto, maar je mag wel een autoradio bedienen. Ah oh ja, precies. Uh, zelfs met een afstandsbediening uh, voor je navigatie of voor je radio mag ja. je niet in je hand zitten. Nee, precies. En de, rest, en de rest mag allemaal wel. Dus uh, ik, ik denk dat het een klein beetje... Uh, de telefoon, dat dat een klein beetje een melkkoe is geworden. Ja. Het is heel makkelijk. Uh, ze zien het dat je het dat je ding beet hebt. Ik denk dat het, uh, als je een handsfree systeem in de auto hebt... dan moet je alsnog die telefoon ja. bedienen met je vingers. Ja, dus ja. Dus volgens mij uh, maakt, het, uh, maakt het echt niks uit. Hmm. Dus uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik, ik, ik vind het sowieso een hele kromme, hele kromme regel. Nee, ja, nee daar zit wat in. Goh, dat ik daar nu pas achter kom. Ja, dus uh, e eigenlijk, uh, ja, ze, ze hebben het natuurlijk al een hele tijd willen verbieden. Ja. Uh, Seinen met groot licht mag niet meer als je, als je uh, zeg maar, een collega voorbij komt. Je seint met je groot licht dat hij er voorbij is, dat hij weer terug naar rechts kan. Nou, dat mag ook niet meer. Je mag elkaar, als er een snelheidscontrole staat, mag je elkaar niet meer waarschuwen. Want dat gebeurt natuurlijk ook heel veel over dat bakkie, dat jij uh, zegt van... Uh, nou uh, moet je daar en daar staat controle, komt er toch iemand met de hart aan. Je knippert een keer met, met je groot licht van uh, pas op, pas op. Ja. Dat, mag, dat mag ook niet. Dus zeg maar wat wel mag. Ik, ik weet het niet. Uh, ja, zo min mogelijk natuurlijk. Ja, zo min mogelijk. En, en die telefoon, dat is gewoon uh, sinds die telefoon zijn intrede heeft gedaan in, in, in het verkeer. Uh, ja, dan is dat gewoon, dat is gewoon een melkkoe. Het is iedere keer, uh, ik geloof dat het op, op dit moment 220 euro is. En iedereen die heeft nog nee, je. Nee, 130 was het de laatste keer dat ik. Uh... Nou, het is nu 220. 220. Oh. En, er komt, en er komt 6 euro bij. Is er voor? Belkosten? Uh, administratiekosten. Oh. <laughs> ja, oh, komt 6, 6 euro administratiekosten bij. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, het is gewoon. Uh, zolang als, uh, als dat ding. Uh, zolang als er een vrachtwagen is, zit er, uh, zit er bijna een, uh, een bakkie in. Dus, uh, ja. Maar uh, ben, uh, zit jij op dit moment in de vrachtwagen? Ja, ja, ja, ik zit op dit moment in de vrachtwagen. En, en, en ben je geladen? Ik ben geladen, ja. Uh, zullen we raad wat die rijdt spelen? Ja, ik denk dat het heel moeilijk wordt, want het is, is heel erg ongebruikelijk. Ah, we gaan een poging <laughs> doen. Ik vind, het, uh, ik vind het nu al leuk. Ja. Um, uh, even denken dan, het is heel erg ongebruikelijk. Maar heb jij je thuis wel? Nee, dan zou het niet nee. ongebruikelijk zijn. niemand heeft het thuis, denk ik. Um, Oké, okay, niemand heeft het thuis. Dus ben je onderweg naar een bedrijf? Ja. En is dat bedrijf een verwerkingsbedrijf? Nee, geen verwerkingsbedrijf. Um, is dat uh, bedrijf dan degene die het uiteindelijk weer doorverkoopt? Uh, ja. Aha. Maar, en... het, maar uh, dit product, wat, ja. of, of dit wat ik bij hem heb, wordt niet doorverkocht. Oh, dit gaat naar een bedrijf, maar blijft in dat bedrijf. Ja. Uh, kassa rollen. Nee, nee. Oh. Um, even denk hoor. En het is niet eetbaar. Nee, nee. Nee, ik zal ik niet aan, doen. Ik zal er niet aan beginnen. Is het iets chemisch? Nee, helemaal niet. Oh, is het iets op natuurlijke basis? Uh, waar het voor, voor gebruikt wordt, uh, is inderdaad, uh, dat is natuurlijke basis. Het maar het, voor... product, maar het, het product zelf niet. Oh. Is het van glas? Nee. Is het van ijzer? Ja. Is het een machine? Nee. Is het uh, verpakkingsmateriaal? Mm. Is het een container? Ja. ja. Maar, maar containers, ja. het, is, het zijn inderdaad containers, wij, wij zeggen containers, ja. maar het, het, zijn, uh, het zijn bloemenkarren, waar uh, bloemenkarren op naar... Uh... Ja, van die containers. Ja, precies. <lacht> Weer geraden. Maar, we, <lacht> dat is toch niet zo, de, je maakt me in de war door te zeggen dat dat zo opmerkelijk is. Je moet toch gewoon met containers waar die bloemen dan ingezet worden? Ja, ja, met vier van die, uh, ja. die, uh, die wieltjes eronder. Yo. En, en, en uh, ja, dat is het. Uh, die, die staan op elkaar gestapeld. Die worden afgebroken. Die staan op elkaar gestapeld. Uh, stapeltjes van tien. En, en zo gaan ze terug, uh, terug naar uh, Aalsmeer, uh, naar de bloemenveiling. En hoe lang rij je al? Vanaf, uh, vanaf uh, hoe laat zijn wij vertrokken? Wij zijn vertrokken uit uh, Denemarken. om oh, ja. uh, uh, Kwart voor vijf. Jeutje, uh, al oh, best al heel lang. En hoe vaak heb je dan al je 27-MC-bakje gebruikt? Nou ja, we zitten met z'n tweeën achter elkaar. Ja. Dus uh, ja, af en toe dan, uh, dan, dan uh, praat je wel. En waar gebruik je hem dan voor? Nou, gewoon uh, af en toe even, even, uh, even kletsen. Gewoon dan, even... Uh, ja, ja, nou ja, uh, uh, hoe is het uh, af? Uh, ja, gewoon even, even, even praatje en... Uh... Maar met radio, wie, met naar wie, naar wie dan, dan bijvoorbeeld? Wat zeg je? Met wie dan bijvoorbeeld? Met mijn collega die voor me rijdt. Echt waar? Ja, ja, ja, ja. En hoe heet die? Gert. Dus Gert die rijdt voor je ook met containers? Ja, die, heeft, die rijdt ook, die heeft dezelfde containerkara bij zich ook. We zijn alle twee onderweg naar als meer naar de bloemenveilig. Oké, okay. en dan zeg je uh, Gert, hallo Gert, met Harry, alles goed? Ja, alles goed. Ja, ja dat... alles goed. Ja, ja, ja, ja. ja, zo gaat dat. Echt ja, gezellig. Ja, maar het is wel, uh, nou ja, kijk, je zit niet uh, bij elkaar in de auto. Nee. Je hoeft elkaar niet te bellen en toch, uh, nou ja, toch heb je heel de weg, uh, heb, je wat, uh, heb je wat contact. Het gaat, ja, niet, je het, uh, nou gaat je, niet constant. Ah. Dat begrijp ik, want je zit natuurlijk samen in dezelfde situatie, maar dan in verschillende vrachtwagens. Ja, kijk, en het is alleen maar s'nachts uh, dat, wij, uh, wij, dat wij rijden. Wij komen straks om half vijf, uh, tegen half vijf... Uh, zijn we op alles meer. dan gaan we slapen. Ja. En dan, uh, als we onze pauze erop hebben, dan lossen wij die karren. Ja. En dan komen de karren met uh, met verse, met snijbloemen weer in. En we gaan uh, aan het eind van de dag gaan we weer terug naar uh, Denemarken toe. En gebruik je al die tijd je mobiele telefoon niet? Nee. Ook nee. niet uh, even naar huis bellen? Nou jawel, wel. Naar huis toe bellen wel, maar, uh, maar. kijk, het tijdstip dat ik uh, dat ik rij uh, slapen ze thuis. Oh ja. En dan, uh, kijk, ik ik, word, uh, ik ga vanmiddag om een uur of uh, ja, half twee sta ik op. Ja. Nou, dan, lo dan los ik die, uh, die karren. En dan uh, ga ik uh, ga ik ik aansluitend ik, uh, laden. Ja. En dan gaan we weer terug, uh, gaan we weer terug naar uh, Denemarken toe. En dan lossen goeie. wij hier uh, vrijdagmorgen. Nou, ik zeg goeie reis, Harry. Is goed. Succes met het programma. Ja, en de groeten aan Gert. Oké, okay, doei. Doei. Hoi, hoi. Dag. hoi. 0800 1121. I just called. Hallo. No New Year's Day To celebrate No charm Die mag volgens mij sowieso niet rijden. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Uh, ja, eigenlijk is de vraag van Klaas al wel enigszins beantwoord. En de vraag van Hans over het strafrechtssysteem, of mensen die andere mensen tot een misdrijf drijven ook wel vervolgd en gestraft worden... Uh, ja, mocht je daar nog iets over willen zeggen... bel dan ook vooral naar 0800-1121. Maar verder is het programma een half uur bezig... en heb ik gewoon echt te weinig vragen, hoor. Dus als je nog met iets rondloopt... als je nog denkt van... God, daar zou ik toch wel eens graag een uh, deskundig over willen horen. 0800-1121. Mevrouw Nieuwhuizen. Ja, nou, daar ben ik er. Ja, nou, met... als, als u er niet was. Ja, goed. Ja. Met twee vragen. Twee? Oh. Ben... Ja, dat mag. Nee, is goed. Hey. Uh, er wordt gepropageerd tegenwoordig dat we op lagere temperaturen wassen. Met ja. een oogpunt van energiebesparing. Ja. Uh, maar ik heb altijd begrepen dat je bacteriën, waar die was vol mee zit. Ja. alleen maar, uh, nou misschien niet meer op 100, maar dat je dan toch minstens op 90 moet wassen. Ja. En uh, ik heb onder andere een knop, en dat vind ik eigenlijk vreemd... 40 tot 60 graden. Waarom? 40 tot 60. En de andere is 90. En in een geloof van 30... 40, 60 en 90. Ja, maar Waarom het... is het niet 40 of 60? Dat is zo'n dubieuze aangifte van 40 tot 60. Ja. Maar uh, raak ik dan ook mijn bacteriën allemaal kwijt? Nee, maar u heeft, als u zeg maar... Als u zeg maar één keer die blouse aangehad heeft. en u, u bent er uh, natuurlijk een rokerige kroeg in geweest. Want, uh, ja, dan, en, en ja. u denkt, ik doe hem even in de was. dan kan die makkelijk natuurlijk op 30, 40 graden. Ja. En maar ook maar niet als anders u. anders kan. Nee. Want anders zou het niet ook 40, 60 en 90. hebben. Nee, maar ik zou ook de vaatwasdoekjes van het aanrecht. wat ongeveer het vieste van het vieste is. of, ja. of, of waar u het toilet mee schoonmaakt. die moeten gewoon op 90 graden wassen hoor. Ja, maar ze zeggen dus... Dat die oh, ook op 40 kunnen? Dat je... Nou ja, een heleboel. Ik, ik volg het niet zo. Maar oh. uh, ik dacht laatst, uh, waarom kunnen ze nou zeggen dat je dat gerust allemaal... Nou ja, kijk, uh, ik weet nog niet wat een doorsnee iemand in zijn wasmachine stopt, Maar ik heb er soms uh, verdraaits spullen bij. Echt waar? Maar wat doet u er dan allemaal mee, mevrouw Nieuwhuizen? Uh, servetten waar perenvlekken in zitten. Perenvlekken? Ja, lach, lach niet. Om, nee, maar een perenvlek hoeft toch vlekken, niet op, op 90 graden? Wijnvlekken? Nou ja, weet ik Alles waar bacteriën aan zitten. Ja. En dat is toch met aan alles. Maar soms. in een wijn, wijnvlekken zit er toch geen bacteriën in? Die zijn door de alcohol helemaal verdoofd. Ja, nou... Die spoelen gewoon weg. ja. Die, de, die liggen in coma. Die, die, die, die spoelen gewoon door de... in de polonaise door de, oh, door ja. de afvoer. Ja, ja. Nee, maar ja, u heeft ja. wel een punt. Ik vind het eigenlijk... Ik lach er een beetje om. Maar het is gewoon eigenlijk een hele goede vraag. Want wat kun je nu op 30, wat op 40, wat op ja. 60... en wat op 90 graden wassen? Ja, want uh, de bacteriën... Die krijg, nou, en als je dus anders zegt... Nou, jongens, uh, fruit... Uh, 40 of 60 is ook voldoende. Ja. Waar, waar komen dan uh, straks een enorme uitbraak van ziektes? Want nou, dan, dat zal toch wel loslopen. Ik weet het niet. Ik nee. vraag het alleen. Ja, om, nou, daar ben ik aan voor. Aan iemand ja. die daar verstand van heeft. Die zit te luisteren en belt naar 0800-1121. Bijvoorbeeld. Precies. Ja. En dan had u nog een vraag. Ja. Wat was het ook weer, hè? Ja, ik weet het wel. Oh, gelukkig. We gebruiken tegenwoordig voor alles en nog wat plastic. Oh. En uh, daar heb ik begrepen dat dat plastic ook gewoon als je het laat liggen. Ja. vergaat, verzopelt, uitdroogt weet ik het wel. Ja. Toch? Ja. Uh, plastic is natuurlijk uh, voor 100% een gore chemische boel. Ja. En nou is het me al een paar keer opgevallen dat als ik iets uit mijn diepvriezer ontdooi. Wat het ook is, of het wel groente, fruit, vlees is en zo. En dat ik dan denk, dat zakje, dat blijft toch raar ruiken. En ik heb ook begrepen dat, dat plastic stoffen afgeeft. Ja. En misschien ja. niet alleen die stank, maar ook stoffen. Ja. Wat zijn dat voor hip voorstoffen? Ook chemische troep die in mijn vlees en mijn groenten en mijn fruit gaat ja. zitten. En is dat nou wel zo onschadelijk? Het stinkt. Die zakjes, zakjes stinken gewoon chemisch. Als je, zelfs als ik mijn frambozen eruit doe, ja. dat, dan stinken die zakjes chemisch. heeft niets met frambozen van doen. Maar wat voor zakjes zijn? Dat zijn dat gewoon nou, boterhamzakjes of diepvrieszakjes of diepvrieszakjes. diepvrieszakken. Ja. En ook wel bakjes, gewoon van die stevige bakjes, vierkante, ronde bakjes. Weet oh ik ja. ja. Ja. Ja. Ik, ik geloof dat elk plastic na gebruik zeg maar. Stinkt, zeker als het dan bevroren is geweest. Maar uh, waar gaan die uh, chemische stoffen daartoe? Ja, dat is volgens mij is dat, kan dat nog best, uh, maar dat verschilt een beetje per uh, materiaal... Ja. kan dat nog best inderdaad schadelijk zijn. Nou, dat denk ik zeer zeker. Nou, ik zeg uh, 0800-1121, dat we even weten wat we wel of niet in plastic kunnen verpakken... Ja, en zeker ook diepvriezen. Diep diepvriezen vooral, het, ja. Ja, dat, dat vriezen. Gewoon je brood, in, uh, wat je bij het wakker had in plastic nou. Maar het is mij al een paar keer opgevallen. Die zakjes stinken. Nou, het staat genoteerd. Ja. Ja. 0800 1121. Ik ga mijn best doen, ja. mevrouw Nieuwhuizen. wacht af. Bedankt okay. voor de mooie tijd. U ook bedankt. Goeie Dag. Dag. Nou, ik... Mevrouw Engelhard. Nee, nee, ik word helemaal mevrouw genoemd. Ik had gezegd Nolly Engelhardt, maar dat maakt ze helemaal mevrouw. Nolly? Uit. Nolly. Nolly. Nolly, nee. Nolly. N-O-L-L, -l Griekse I. Nolly. Ik denk dat dat de reden is dat degene die het voor mij noteert... dacht, ik maak er gewoon mevrouw Engelhardt van. <laughs> Dan nou, kan ik me er niet oh, in nee, vergissen. Nee, nee Maar ik nee. weet het nu. Nolly Engelhardt. zeg nolly het nolly eens. Nolly ja. Nee, ik heb een vraag. Ja. Eerst moet ik vertellen, ik heb... Ik krijg twee honden iedere ochtend in mijn huis geduurd. Oh. Van mijn dochter. Oh. Ik kan eigenlijk geen honden hebben, maar ja, we willen toch honden hebben. Ik laat ze dan uit. Yeah. Dan loop ik een bepaald stukje uh, ja, park, zal ik maar zeggen. Yeah. En er staan van die grote bomen. En er zitten alles van die kwetterende kraaien en duiven en weet ik veel wat nog meer in. Yeah. En dan heb je heel veel geluk als je niet een pakketje op je hoofd krijgt. Yeah. Dan bof je dus. Yeah. Dan heb ik die twee honden en dat valt op de grond. En dat is mijn eerste vraag. En dat is allemaal wit, net kalk. Ja. En dan vraag ik me af, wat eten die beesten? <lacht> ja, dat is toch gek? Ja, nee, dat is inderdaad gek. Die hebben toch ook darmpjes? Maar, maar nou, dat is allemaal wit ligt er op de grond. Ja. Ik zou het wel En het is een vogelaar ergens die weet hoe dat, dat komt. Ja, maar ik heb het ooit gehad bij biologie, maar ik onthoud nooit iets. Nee. Maar ik weet nog dat ik het gehad heb. Ja. Nou, het uh, ik... spijsverteringssysteem van vogels. Ja, maar nou, daar weet ik dus helemaal niks meer van. Maar dan heb ik, ik heb er dus twee. Eentje is een hond van standing, die doet dat niet. Maar de andere is... Oh, oh, oh, Nolly, oh. Wat is dat? Ja, nee, die andere hond. Die is dus een, een, een, een, een doerak. Ja. En die gaat, als hij, dat is een hondenpoepje, dan hoopt hij dat hij zacht is en op. dan gaat hij ogenblikkelijk op zijn rug liggen en dan alles beweegt in dat beestje. Je ja. lacht je dood als je het ziet. Maar ja, mijn dochter, die krijgt van dan, ja, maar dan moet je het tegenhouden. Ja. En dan zeg ik, ja hoor, ik trek ze ook ogenblikkelijk weg. Ja. Maar die dingen zijn toch altijd uit, dus erg is het niet. Nee. Maar dan vraag ik mij af, waarom doen die hondjes dat? Maar, de, maar de hond gaat boeken... door de vogelpoep rollen. Ik denk ja. dat dat gewoon een beetje een rare hond is. Nou, nee, dat doen sommige honden. Dat doen dat. Oh. Maar echt met plezier. Je ziet het gewoon dat een lol Het Ik vind ze heerlijk gewoon. Maar ja, ze, ze krijgen niet zoveel kansen. Maar die andere hond wil niet. Dat is een, een, een, een, ja, ja, een hond. Ik zeg altijd van standing. Ja, die, die, een keurige die kijkt, hond. Die kijkt erna met haar neus omhoog en denkt ze: Ja, wat is dit hier? Hè? Ja. Maar ergens doen ze dat om. Ik heb wel eens ooit gehoord dat ze ergens de kort aan hebben, maar ik weet het niet. Ik, eh, ja. Nee, nou ja, er is vast iemand die dat weet. En die belt naar ja. 0800 1121. En hoe oh, oh, heet de honden? Uh, de ene is uh, een halve fox en een half uh, Maltese leeuwtje. Ja. Dus daar uh, zitten twee dingen in, twee sporen in. En die andere hond is een King Charles. Oké, okay, en wat voor honden zijn het? het? <laughs> nee, maar ik vroeg hoe heten ze? Oh, de ene ja. heet Bram en de andere heet Eefje. Bram en Eefje. Dat is ook een leuk verhaal. Want ja. de vader, of de man van mijn dochter... Ja. die houdt eigenlijk helemaal niet zo van honden. Nee. Maar ze hebben er toch twee nu dus. Want ze hebben maar één kind, een dochter. Het is echt een heel raar verhaal dit, hè? Dus de, de, de man van uw dochter, uw schoonzoon houdt dus even... eigenlijk... die houdt niet van honden. Nee, dus maar... iedere ochtend duwen ze die honden bij u door de deur. Dan laat u ze de hele dag in de vogelpoep rollen... en dan brengt u ze s'avonds weer terug. Nee, dan komt ze dus en... ophalen. Maar... Oh, oh, daar verhaal. zit het. Ja. Maar mijn, mijn schoonzoon, ik moet zeggen, hij dat doet het geweldig, want die twee meiden hebben zich over laten halen. Je had natuurlijk geen kans, hè? Nee, nee, nee dat en, krijg je. Ja. Nu hebben ze die honden, maar nu doet hij er wel alles voor. En het gekke is hij, is er gewoon dol op. Ja. En die kleine dorak die dus het hele huis doorspringt... He, want zijn huis is netjes en hij moet eigenlijk netjes blijven. Ja. En die kleine dorp springt het hele huis door, overal naartoe en zo. En ja. daar heeft hij de meeste lol in. Maar dat is Bram, of is dat nee, Eva? Dat is Eefje. Oh, hij mocht ook de naam uitkiezen. Als, alsjeblieft nog een hondje krijgen. van oh, Dan mag u de naam kiezen, papa. Dan mag u de naam kiezen, ja. papa. En papa trapte erin en wat zei? Die grote man. Eefje, kiezen? lieve. Nou, moeilijk zo. Ja, prachtig. Goed, nu houden we op hoor, want anders hebben we het de hele nacht over Bram en Eefje. Nee, dat is goed, maar je had zo weinig vragen, ik denk, nu pak ik. Ja, heel sympathiek. Ja. <laughs> Hartelijk dank daarvoor. Goed. En een goede nacht nog. Ja, hetzelfde. Dankjewel voor je programma. Ja, en bedankt voor het luisteren en bellen. Dag 0800-1121, als je enig idee hebt waarom... Uh, even kijken, oh, wie was het nou? Het was Bram die door de vogelpoep heen rolt. Isolated from the outside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 Anouk heet ze. Nooit van gehoord, ja, natuurlijk wel. Anouk, en het liedje heet Birds. En dat draaide ik naar aanleiding van het verhaal van Nolly van zojuist over de vogelpoep. Waarom is vogelpoep wit? Of zoals Nolly het zegt, wat eten die beesten? En uh, waarom vinden sommige honden het echt niet te versmaden om er doorheen te gaan liggen rollen? Ik wist niet dat dat zo was, maar mocht het je bekend voorkomen... 0800-1121. Mevrouw Nieuwenhuizen wil weten wat we op welke temperatuur moeten wassen... om uh, bacteriën te doden. En of er in plastic, dat je gebruikt om iets in te vriezen... stoffen vrijkomen die weer schadelijk voor je zijn. 0800-1121. En de vraag van Hans is er natuurlijk nog over het strafrechtssysteem. Uh, ja, soms drijven mensen andere mensen tot, uh, tot misdrijven. En worden die mensen die uh, dat veroorzaken dan vervolgd? Ja, het is een beetje een brede vraag. Maar mocht je er iets zinnigs over kunnen melden, 0800 1121. Rob Hermans, goeienacht. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, en... is ook goed hoor. Oh, oh. Ik heb een vraagje. Ik heb uh, tot voor kort zag je waar diverse. Vrietenten uh, frietenten of viskramen zag je van die grote potten staan, Tenminste, grote potten. Oh. En daar zaten de stukken zure leverworst in. Oh ja. Yeah. Van die dikke schijven. Vier centimeter dik of drie centimeter dik. Ja. Yeah. En de meeste zaten er ook nog kontjes bij van het einde van het worst. En die dingen waren onwijs lekker. Maar <laughs> dat kan je... ik was zelf in Rotterdam. Yeah. Maar die dingen zie je echt nergens meer. Is het van de markt? Is dan, hè? Is het van de markt? Nee, het is niet echt van de markt. Het is, ja. uh, je zag ze ook in snackbars. En ja, maar ik nee, maar ik bedoel, van de markt gehaald, dat het niet meer verkrijgbaar nou, is. Nou dat bedoel ik, is ja. het, dat is mijn vraag. Is het nou weg? Want nou ja. heb je wel inderdaad bij uh, al die supermarkten waar al die hure spul staat, zoals Haring en zo. Ja. Heb je van die hele van van ja, ik kan het merk maar niet noemen, maar van die dunne schijven. Maar die zijn echt niet te eten. Dat zijn van die hele dunne plakjes. Maar dat, dat, dat waren toen echt die dikke, dan nog een mooie witte vel omheen. Eww. Ja. En ja, dat klinkt dan opeens heel vies, maar... Nee, nee, nee, gewoon het velletje goed afhalen, dat was helemaal niet vies. Nee, maar ik zit dat even velletje... mee te denken, maar was dat, zat er niet ook augurk dan in? Nee. Dat oh. was, nou, nee, het was zoetzuur. Oké. leven leverworst. Ja, het was gewoon echt heerlijk. En dus, zeg maar een plak van drie centimeter dik schuin, schuin gesneden... ja. En in zo'n pot zaten er misschien wel een stuk of ja, misschien 30, 40, ik weet het niet. Ja. Maar dan kun je nergens meer. Is, dus is het, ja, zou het uit de handel gaan in de fabriek voor de kop of weet ik veel. Maar hoe kreeg je het dan? Waar deden ze het dan in? Het zat in pot, hè? Ja, nee, maar je, je nam niet de hele pot mee naar huis. Nee, maar als je een stuk bij een patatzaak of bij een uh, viskraam, en gewoon in, in, in, in een puntzak. In een puntzak, oh, niet in zo'n plastic bakje? Nee, dat kan ook. Oh ja. En hoeveel ja. kocht je er dan? Nou, één of twee, dan had je wel weer vol. En wat betaalde je dan ongeveer per, per plak? Uh, ja, dat varieerde zeg maar van 1,50 tot 1,75 <laughs> dat, dat varieerde? <laughs> ja, okay. dat varieerde. Nou, ik, ja, ik heb geen idee. Ik had het nog niet gemist. Maar er is ongetwijfeld nou, ik... iemand die daar verstand van heeft. Ik vond het onwijs lekker en ik mis ja. het wel. Ik dacht, joh, ga daar eens kijken, ga daar eens kijken. Ja. Ik wil zelf in Rotterdam en ik rijd dagelijks door de stad heen. Maar je kunt het nergens meer vinden. 0800-1121. Ik zal eens even okay. kijken of we nog ergens uh, de leverworst uh, kunnen achterhalen, op. hey, dankjewel voor de moeite. Oké, okay, goede vrijdag. Goedenavond. avond nog. Doeg. Doeg. Doei. Meneer Pomper. Ja, heel goedemorgen met Lambert Pomper. Dag. Ik luister naar het programma met een glimlach. Want. op de wijze waarin de diverse vragen aan elkaar praat. Oh. Ja, heel erg leuk. Dank u wel. Ik heb daar een, een vraag die mij eigenlijk de hele tijd al bezighoudt. Ja, dat zijn ze. En. en ja. uh, dus af en toe hoor je bij de verkeerscontrole. dat iemand bijvoorbeeld 2000 euro aan boetes open hebt gestaan. Ja. Nou, als ik eens een keer daar gereden heb. dan krijg ik een boete op de maat liggen. Mm -hmm. En of ik die binnen een paar weken wil betalen. Anders dan gebeurt er dreigens met, uh, ja, weet ik veel waar het allemaal. Ja. En ik heb het ook eens keer aan een keer aan een agent gevraagd. Maar die slimmer ik zeg van, uh, ja, dat weet ik niet. Dat is administratie, dat is mijn pakje aan niet. Oh ja. Maar wa ja. wat is dan de vraag hoe het mogelijk is om voor 2000 euro aan boetes te hebben? Ja, precies. Want ik geloof niet dat ik daar moeite mee zou hebben. Om, nee, ze, om ze te krijgen. Nee, om ze te krijgen helemaal niet. Dat gaat heel makkelijk. Maar... Ja. Ja, hoe kom je in... in... Hoe, hoe kreeg je het voor elkaar? Want dan kreeg je een, een, een aanmaning. Ja, ja, precies. En, en dan moet je toch binnen een bepaalde tijd betalen. Dat kreeg je gewoon niet voor elkaar. Dus maar als je. Want ik heb me net laten vertellen, ik weet niet of het klopt, want het kwam uit een wat onbetrouwbare bron. Maar dat uh, niet handsfree bellen tegenwoordig 350 euro kost. Ja. En als je dan uh, twee herinneringen gewoon even laat liggen, dan zit je dan. Ja, dan. dan nou. Ja, dat is ook zo. Dan gaat het ik heel rap. Het ik zou niet weten hoeveel tijd daar tussen is, tussen beide boetes of zo. Uh... Nee. Nou ja, misschien dat iemand dat even weet... Er zijn mensen die houden dat, uh, dat er goed in de gaten. Dus, uh, nou ja, hoe lang uh, duurt het uh, en hoe lang kun je het op laten lopen? Het bekeuringssysteem voordat de deurwaarde voor de deur staat. Ik kan me bij, bij bijvoorbeeld dat wat daar ging over dat de handsfree bellen en zo. Ja. Ik kan me wat bij voorstellen, maar... Het, het, het is bij beide gevallen natuurlijk... Uh, of je nou eens belt of wat met een 27 op bakje in je auto zit... Uh, je bent gewoon afgeleid van het verkeer. Ja. En dat is, dat is natuurlijk het de grote, de grote probleem daaronder. Nee, maar je mag je met een... Je moet één bier opdrinken. Als je daar maar achter de stuur kruipt. Ja. Dat moet dat makkelijk kunnen, zeg je dan. Maar als ik één flesje bier op heb en ik ga achter de computer zitten... wat moeilijker is dan, dan kan ik dat wel vergeten. Is dat zo? Ja, echt waar. Kun je er zo slecht tegen? Nou, nee hoor. Dat reuze Nee, dat is ook zo. Maar ik, ja, met drank op achter het stuur, ik kan het gewoon iedereen afraden, al is het maar één glaasje. Maar dat is uh, ja. Dat het, blijkbaar is dat bij de meeste mensen gemiddeld uh, kan het nog net. Maar, maar dat heeft weer niks met de bekeuringen te maken. Nee, maar het is een goede vraag. Hoe, hoe krijg je het voor elkaar om 2000 euro aan boetes open te hebben staan? Dat is ik toch een mooie vraag. Ik is het verlang om zoveel boetes open te hebben staan. Ja. ja. Als ik een bekeuring verder dan moet je binnen zoveel tijd betalen. En dan is dan... Uh... Ja. Ja, nee, is ook zo. Maar ja, als je, het, als je iedere dag er dan eentje haalt, dan kom je natuurlijk een heel end. Maar goed, dus iemand even dat systeem, uh, die het in zijn systeem heeft zitten, want die dat uh, keurig op bijhoudt. 0800-1121. Ik ga ja. mijn best doen. Oké, okay, bedankt. Bedankt voor de vraag. Rij voorzichtig. Oké, okay, dank. <laughs> Dag. Dag. Rol de Ruiter. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ik heb de eerste vraag en misschien ook twee, twee juridische antwoorden op die vragen die nog liggen. Mooi. Uh, de eerste is een simpele vraag. Soms heb je in uh, een wit wasgoed ja. uh, zogenaamd het, ja. het weer zitten. Ja. En dat krijg je er amper uit? Ja. Uh, nou, mijn vraag is, hoe krijg je dat eruit? Ja. Hier uh, is de, de, de, de, de vraag uh, of je iemand aanzet tot een strafbaar feit. Dat is in het wetboek van strafrecht geregeld. Ja. Dus uh, uh, Dat is wel degelijk strafbaar en degene die dat doet, die zal ook vervolgd worden als je studie zijn werk goed doet. Maar wat is iemand aanzetten uh, tot? Want als je gewoon... Nou ja, als je, als je, als je, als je, als je zegt, uh, nou ga hier maar uh, naar, uh, we kunnen je beste, uh, ga hier maar... Uh, uh, nou, geef hem maar een schop of zo. Ja. Maar een schop, uh, uh, uh, nou, dat is, dat is altijd aanzetten tot. Ja, maar dat is gericht aanzetten tot. Maar als ik. Nou, oké, okay, ik, ik maak het misschien wat simpel hoor. Ik weet ook niet zeker of Hans het zo bedoelt. Maar uh, rol, uh, heb, je, heb je ook hobby's? Ik heb hobby's. Zoals wat? Uh, ik, muziek, onder andere. Oké, okay. stel dat ik. Uh, wat voor muziek? Uh, okay, okay. ik hou van jazzmuziek maar ook wel van klassiek luisteren ja yeah. en ik speel zelf ook en wat bespeel je dan ik speel saxofoon oké okay, nou stel stel wij zitten samen in de kamer uh, met jouw saxofoon ja ja. Ben je er nog? Ja, en, en ik, uh, ik ga dus zo'n beetje zo tegen jouw saxofoon aan zitten tikken. Zo, zo. Hé, hey, met je saxofoon. Hé, hey, na, na, na, na, na. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hé, hey, hey met je saxofoon. Hey. En dat zeg maar echt een uur lang. En op een gegeven moment geef je mij een map. Ja. Omdat je denkt, nu ben ik echt helemaal zat van ik met je... Niet. Nou, dan ben ik in principe fout, want je mag nooit tegen rechten spelen. Nee, precies. precies, precies. Uh, maar jij hebt, wel in de, jij hebt wel op een bepaalde manier uh, een uitlokking gedaan. Mm -hmm, mm -hmm, dus maar diegene die die nep geeft, die zit fout. Ja. Maar degene die uitlokt door eindeloos te jennen? Uh, ja, nou, dan, da, uh, die, die, die, dat is een on, on, on, onmaatschappelijk gedrag. Ja. Maar uh, uh, die, die, doet, uh, die doet in feite uh, uh, geen handeling... Uh, waarbij die een ander uh, direct uh, schade toebrengt. Nee, en dus, uh, ja, dus, dus... Dus jij zou dan in aanmerking komen voor strafvermindering... Uh, wegens uh, verzachtende omstandigheden... omdat iedereen wel kan begrijpen dat je echt helemaal hysterisch wordt... van iemand die de hele dag... Ja, dat zou, ja, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, ja, dat ja. Zou kunnen. Maar, maar ik... Uh, ik kom er mooi mee weg. Nee, dan weet ik dat even. Ja, ja, ja, daarom, maar daarom moet je het niet doen natuurlijk, maar, Nee. Uh, nee. Nee. En dan had je nog een antwoord? Ja, uh, over die boetes. Ja. Ik, uh, ik heb van de week, ik doe uh, ook nog in mijn vrije tijd mensen uh, juridisch adviseren, gratis. Ja. Oh. Ik, ik ben uh, gepensioneerd en ik was vroeger was ik juridisch medewerker. Ja. Uh, het, het, bij het, bij het uh, justitie, Centraal Justitieel in Kassiebureau kan je inderdaad heel snel boetes oploop, uh, uh, oplopen. Want als je een keer een verkeerboete niet betaalt mm -hmm. uh, en, en, en, je, de, en je betaalt aanmaningen niet, zit je zo op 1000 euro. Als je, als je een keer je auto niet afmeldt voor de, voor de verzekering yeah. en je krijgt daar ook diverse aanmaningen voor, zit je ook zo op 1000, uh, 1000 euro uh, boete. Uh, boete. Ja, dus als je twee verschillende zaken hebt lopen en je betaalt niet, dan kan het al makkelijk oplopen tot 2000 ja, dat euro. Ja, dat is heel makkelijk. Ja. Overigens, ik heb wel gemerkt dat er bij justitie op dit moment reorganisaties plaatsvinden. Oh. En die hebben ook zo'n negatieve weerslag op het functioneren van het Centraal Justitie en het Kassiebureau. Want er worden nogal wat fouten gemaakt, heb ik gemerkt bij maar dat bureau. Maar je hebt, Roel, dit verhaal komt me bekend voor. Dit heb je me eerder verteld, of niet? Dat weet ik niet of ik dat eerder verteld heb. Dat als, je, als je maar dat je gewoon eindeloos, uh, uh, hoe heet het, bezwaarschriften in moet dienen. En dat het zo'n rommeltje is dat het op een gegeven moment vergeten ze het gewoon. Nou, dan dus heb, heb ik het zo uh, een uh, beetje. Uh, in, in ieder geval, het, zij hebben de administratie niet in orde, zoals ze het in orde zouden moeten hebben. Nee. En, uh, en er is vindt op dit moment bij justitie vindt er een enorme reorganisatie plaats. En zelfs uh, de, het, uh, de. De arrondissement uh, Almelo heeft uh, de, de, de, de, de rechtbank inmiddels excuses aangeboden aan tal van advocaten... omdat die ook verkeerde en uh, te laat informatie krijgen van, uh, vanuit, uh, vanuit de rechtbank. Oh, oké. Okay. Dus je kunt, het kan af en toe uh, lonen om het een beetje te laten voortslepen? Uh, nou, dat uh, wou je natuurlijk ab, ook ab, weer ab, niet zeggen. Of het loont, dat is dan uiteindelijk de vraag... Ja. Maar nou, in ieder geval, er worden wel behoorlijk wat fouten gemaakt. Uh, en ook, het duurt ook soms enorm lang voordat je antwoord krijgt op een bezwaar. Oh, ja, hou op, uit. Dus, ja. uh, en dan is het de vraag of er geen sprake is van een onbehoorlijke rechtspleging. Ja. Door die die vraag kun je ook nog stellen. Voel van zijn toestand. Maar dat is niet uiteindelijk de vraag. Uiteindelijk is de vraag hoe je het weer uit de was krijgt. Dat was, één van de, dat was de vraag en het, en, uh, en het antwoord. Die twee antwoorden die hebben gegeven op die juridische... Uh, ja, hartstikke die, goed. ...die aan de auto waren. Goed gedaan, Roel. Dankjewel. Oké, okay, dag. Een goede nacht. Dag. Dag. Ja, want dat was de vraag van Roel dan weer. Hoe je die zwarte vlekjes die je krijgt als je de natte was te lang laat liggen... er weer uit krijgt. Nou, daar kun je ook overbellen en nieuwe vragen ook. 0800-1121. Een programma van Max.